Een beveiligingsbedrijf uit het Gelderse Zelhem moet de strepen van zijn auto's verwijderen. Ze lijken te veel op de strepen die op politieauto's staan, oordeelde de rechtbank in Zutphen. De strepen op auto's van het bedrijf Globe Security zijn tweekleurig, schuin en geplaatst tegen een witte achtergrond. En bovendien zijn de strepen even dik als die van de politie. De rechter vindt dat Globe Security daarmee het auteursrecht overtreedt dat in handen is van de staat. Het weer, vannacht veel bewolking, komende dag vooral in het zuiden kans op opklaringen.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 Onze columnist en vers gedebuteerd schrijver Sidney Volmar maakt zijn eerste echte boekenbal mee. En het laatste nieuws uit de nacht. Het is twee minuten over twee. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. Het vroege begin van woensdag 14 maart. Heel even was het wereldnieuws in Nederland. De arrestatie van de Utrechtse activist Juba Zellen. In het noorden van Marokko is het al enige tijd onrustig... en Juba was er als freelancer om verslag te doen. Zondag sloeg voor Juba het noodlot toe. Hij werd opgepakt en hoogstwaarschijnlijk ook gemarteld. Inmiddels is de, in, inmiddels is de Marokkaanse Nederlander weer vrij... Voor, nog voordat de Kamervragen van SP-Kamerlid Harry van Bommel... beantwoord konden worden. Meneer van Bommel, goedenacht. Goedenacht. Bent u opgelucht? Uh, ik ben gedeeltelijk opgelucht. Uh, deze 24-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst is nu wel vrijgelaten... Maar er zijn veel meer mensen opgepakt. En het lijkt dat de internationale aandacht voor de positie van USA... heeft geleid tot zijn vrijlating. Maar er zitten nog tientallen mensen vast die ook bij de demonstratie betrokken waren. Wat, wat voor demonstratie was dat eigenlijk? Nou, Het is een demonstratie die echt past bij de ontwikkeling in Noord-Afrika. Begonnen in Tunesië, later overgeslagen naar landen als Egypte en andere landen. En ook nu Syrië. Uh, de aandacht is nog niet zo gevestigd op Marokko omdat daar uh, ja, gelukkig, kunnen we zeggen, uh, niet uh, in dezelfde mate sprake is van geweld als in landen als Syrië en Egypte. Uh, maar toch een, uh, een volksopstand voor meer democratie en meer burgerrechten. Um, maar helaas uh, wel met aanhoudingen en vermoedelijk ook met martelingen en andere wantoestanden. Te weinig aandacht wat mij betreft, vandaar dat ik daar vandaag Kamervragen over gesteld heb. Ja, uh, want u heeft dat gedaan nadat wij vanochtend uh, u gebeld hadden. Hoe heeft u dat eruit gezien? Uh, nou, gewoon het dinsdag in de Tweede Kamer is heel erg druk. Uh, maar na jullie telefoontje, uh, ik had het al gelezen in de krant... ...maar uh, ben ik nog eens extra gaan kijken naar die zaak. Vooral ook omdat uh, Marokkaanse Nederlanders ook altijd de Marokkaanse nationaliteit behouden. En het uh, uh, voor de SP-fractie even van belang was te weten hoe Marokko daarmee omgaat. In Iran bijvoorbeeld wordt de Nederlandse nationaliteit helemaal niet erkend. En is er dus ook geen consulaire bijstand van de ambassade. En krijgen ze ook geen toegang... Uh, wanneer ze dat zelf zouden willen, weten ze er vaak ook niet van. Nou, gelukkig is dat in Marokko anders. Um, en konden Nederlandse ambassade zich meteen met die zaak bemoeien. En ik denk dat de druk vanuit Nederland er wezenlijk toe heeft bijgedragen... dat Juba Zalen uh, toch relatief vlot is vrijgelaten. Ja, u vroeg zich of die con consulaire bijstand wel voldoende geweest was, hè? Ja, inderdaad. Um, ik heb mij dus uh, direct afgevraagd... Heeft de consulaire bijstand er ook toe bijgedragen dat men is gaan kijken in de gevangenis. Gaan, gaan praten met de gedetineerden en met de autoriteiten. Want dat is toch zeker nodig wanneer er mogelijk sprake is van marteling. Uh, dan is het van groot belang dat je de persoon in kwestie ook zelf kunt spreken. En dat je niet alleen afgaat op berichten van de autoriteiten. Nou daar weet ik het fijne nog niet van. Dus de, de Kamervragen moeten ook nog beantwoord worden. Maar ik maak me bovendien zorgen over tientallen anderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben... en die ook gearresteerd zijn, waarschijnlijk ook op vage gronden... die toch niets te maken hebben met, met, met misdrijven... maar meer te maken hebben met de onderdrukking... van de Marokkaanse overheid, van de eigen bevolking. En daar moet natuurlijk een einde aan komen. Ja, u zegt, uh, u weet niet of het geholpen heeft wat de, uh, de ambassade gedaan heeft... maar Jebazale is wel vrijgelaten. U zegt, er zijn anderen nog wel die vastzitten. Zou zijn Nederlandse nationaliteit nog wel geholpen hebben? Ja, ongetwijfeld. Um, Marokko weet natuurlijk dat wanneer er sprake is van een, uh, iemand met een dubbele nationaliteit... dat uh, de Nederlandse overheid daar, uh, daarnaar gaat kijken. Um, en dan is het uh, in het geval van Marokko maar beter uh, om zo iemand snel vrij te laten. Zodat in Nederland dan een beetje de storm gaat sussen. Er is in Nederland meteen een steuncomité opgericht. SOS Ait-Bahurach. Dat is de regio waar, uh, waar deze aanhouding plaats heeft. Uh, ik steun dat comité en ik vind ook dat ze door moeten gaan... omdat het gaat om veel meer mensen dan alleen Juba Zalen. En ik denk dat Juba Zalen voor Nederland dan nu een bekende naam is. Maar er zijn heel veel onbekenden die daar nog vastzitten. En die moeten in het kader van uh, ja, het, het, het, het streven naar respect voor mensenrechten in Marokko... En, en vrijheid en democratie, zouden deze mensen ook onmiddellijk vrijgelaten moeten worden. Dus ik neem aan dat als u denkt dat hij alleen maar vrijgelaten is... om van het gedoe af te zijn in Nederland... Uh, dat de kous voor u nog niet af is hiermee? Nee, inderdaad. Ik heb aanstaande donderdag, dus over twee dagen... heb ik een uh, commissievergadering met de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, het comité wat zich richt op meer democratie... heeft ook een beroep op mij gedaan vandaag bij een demonstratie in Den Haag... om daar uh, toch nog uh, op die hele regio te blijven hameren... en de mensen die daar nou nog vastzitten. Dat zal ik ook zeker doen, omdat ik vind dat de... ...de demonstranten die opkomen voor democratie, mensenrechten uh, uh, en burgerrechten in Marokko... ...die verdient, verdient de Nederlandse steun. Of het nou gaat om Nederlandse Marokkanen of gewoon Marokkanen die er altijd gewoond hebben... ...zij verdienen onze steun. Maar nu is Nederlandse druk voor een Nederlandse persoon die gevangen zit. Uh, dat werkt, dat hebben we nu vandaag uh, gezien. Maar werkt het ook voor zeg maar, de andere mensen die nu vastzitten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben? Ik denk dat alle internationale aandacht voor de mensenrechten situatie in Marokko goed is... Dus ik uh, zou het zeer toejuichen als de minister aanstaande donderdag zegt... dat hij ook gaat informeren naar het lot van de andere uh, demonstranten... die zeer waarschijnlijk om uh, vergelijkbare vage redenen zijn vastgehouden. Internationale aandacht werkt. We weten dat van Amnesty en uh, Human Rights Watch... organisaties die dat ook vaak doen, gericht op individuen... namen bekendmaken, gezicht bekend, gezichten bekendmaken, dat werkt... Uh, dan moet de Nederlandse overheid, die heeft dat nou gedaan voor deze Nederlandse Marokkaan... dat moet de Nederlandse overheid blijven doen, ook voor die andere gevangenen. Goed, het heeft hem in ieder geval geholpen voor uh, Juba Zalen. Uh, ook mede ja. dankzij u. Dank u wel, Harry van Bommel van de SP. Graag gedaan. Iedere dinsdagnacht is er in onze studio live muziek. En vannacht komt dat voor het eerst uit België, Wannes Capelle, Beter bekend als het zesde metaal Wannes. Goedenacht. Goedenacht. Tweede cd heb je inmiddels gemaakt, dat heet Ploegsteert. Ja. En je vertelde me net, dat weten denk ik geen enkele Nederlandse luisteraar, maar dat is een dorpje dat eerst van Vlaanderen was, maar nu in Wallonië ligt. Ja, Ja, met het trekken van de taalgrens werd er wat getouwtrekt of touwgetrokken. <lacht> het is een, ja, dan, dan kreeg Vlaanderen een, een dorp uit Wallonië en, en omgekeerd. En Ploegsteert was dus deel van West-Vlaanderen en is dan uh, verhuisd naar de provincie Henegouwen in Wallonië. Ja, we moeten wel uitleggen waar, waarom we het over ploegsteerd hebben. Uh, dat is voornamelijk omdat je album zo heet. Ja. ja. Uh, en uh, ook een beetje omdat je nummers heet dat je zo gaat spelen. Maar waarom is dat dan zo de moeite om daar je album naar te vernoemen? Um, wel... Uh... Er staat ook een, een nummer op de cd dat Ierbioes uh, heet en dat is West-Vlaams voor Hier bij ons. En ik vond dat dat de lading wel dekte, maar dat klonk heel nationalistisch dan voor... Allez, als je het nummer niet kent, dan... Uh, um, en omdat ik ook in het West-Vlaams zing, heeft allez, de provincie West-Vlaanderen dan soms wel de neiging om je zo te claimen als mascotte van... Van West-Vlaanderen ja, ja. boven of zo. En, uh, dus ja. dat wou ik eigenlijk niet doen. En toen bedacht ik van, ah ja, Ploegsteert, het geboortedorp van Frank van den Broeke, waar dat er ook een nummer over gaat, is eigenlijk wel een mooie metafoor van uh, een dorp dat vroeger van West-Vlaanderen was, maar intussen niet meer. Ik ben zelf ook, ik woon al zelf uh, meer dan tien jaar in Antwerpen, dus aan ja, ja. de andere kant. Maar er is dus wel enig nationalisme blijkbaar. Wel, ik, ja, ik voel dat wel zo bij West-Vlamingen. Die, die hebben zo wel iets gemeen dat uh, als ze buiten West-Vlaanderen komen, dat niemand hen nog begrijpt. Ja, ja. En dat zorgt voor een soort uh, samenhorigheidsgevoel. En, en, uh, ja. Betekent trouwens zingen in het West-Vlaams wat je doet, dat wij uh, Nederlanders straks absoluut niet begrijpen waar je over zingt? Of kunnen wij het nog wel verstaan? Dat ligt er heel hard aan. Sommige mensen denken van, ja, het valt eigenlijk reuze mee. En anderen zeggen, ik begrijp geen, geen woord van, van wat je zingt. Ja. Nu had ik ook nog begrepen dat de eerste cd, die heette uh, Akatemets. Nee, ja. Ak Akatemets, ik zeg ja. het goed. Ja. Dat was uit uh, nou ja, een soort wilde periode van je leven. En nu ben je heel erg... Uh, rustig geworden en uh, verbeter me vooral als, het, uh, als ik verkeerd ben ingericht. Ja? Maar heb jij je eigen vrouw gevraagd of je uit professionele overwegingen frame mocht gaan? <laughs> uh, nee, ik heb daar wel eens al lachen uh, okay. gezegd. Nooit maar, over nagedacht. Uh, nee, geen, niet, uh, ook zeker de toestemming niet, niet gekregen. Maar verandert dat de muziek heel erg dan, als je gesetteld bent, vrouwen hebt, kinderen? Ja, ik. Ik had het daar wel moeilijk mee. Omdat ik uh, vroeger altijd gewoon liedjes maakte. Uh, naar aanleiding van een concrete gebeurtenis. En, en die gebeurtenissen werden schaarser. Alleen de gebeurtenissen waar je dan een nummer over kunt schrijven. En uh, Dus ik moest wel even bekijken van ja, ik ga niet. De rest van mijn leven gaat niet zo spannend blijven waarschijnlijk. Dus um, ik moest ik een manier vinden om, om dan toch nog uh, goede nummers te kunnen schrijven. Ja. En vier van die nummers gaan we horen de komende vier uur. Ja. Um, of, de komende twee, twee uur, beter gezegd. Ja, ja, laat ik het niet overdrijven. Uh, ik, ik wil je graag vragen om naar de microfoon te gaan. Ja. Uh, want we gaan namelijk luisteren naar het zesde metaal. En dat begint dus met, uh, met de titeltrek van het album Ploegsteert... Het dorp in Wallonië, het, het veelbesproken dorp in Frank Wallonië. Frank van der Broek, over een wielrenner uit België... die een ja. turbulent leven gehad heeft en ja. uiteindelijk ook overleden is. Uh, maar Ploegsteert is dus het dorp waar hij gewoond heeft... en tegelijkertijd ook nog de titel van het album... en het eerste nummer van het zesde metaal, hier op Radio 1. Het voor de die dag in Ploegsteert weer geboren. Lange voordat je jaar kreeg heb je je uit al afgescoren. Nidden over het stuur van uw driewieler gebogen, je wordt nog kind. Je ving nog niet veel wind en voordat je het wist was je wereldnieuws. De camera's ze plakten aan uw veld, de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten, die is alvast er danen. En in ploegsterts zei de paster, ik van niets. Maar hot is van hoe sprochiari met de fiets. Kom me dran, ik kader er staan, kom me dran, ik kader er staan. Ga niet onthogen, ik er staan, ga niet onthogen. Volk zei, kijk, hier komt de man. Talent roept er een dikke druppels van. Wij hebben hem hier macht. Ambitie trekt en bovenmoed. Ze zijn raap te verwarren. Een proportie en een pooteveete vete, karren. Het was leven heb te groot verzet. Probleem van slechte man. Ze staan altijd klaar. Als hier een Schachoors en dat tonnen smissen hoor wie of wak of voor. Uw jenniste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn kor was weer de wereldnieuws. Ze pakten nu Tom mee, lek like een bandiet. Hij zei, dat ben ik niet. Kom me weer een kader staan, kom me weer een kader staan. Kan niet onthooglijn, kader staan, kan niet onthooglijn. En het volk zei dat als een anders, het als doping is in band. Quest wist dat De woorden kwel je nooit meer zien, klinkt naar het in ieder taal. Des doe het doen zonder moorden, des zonder advocaat voor het tribunaal. Dat het te mond kwam van de moeder van uw dochter, waaruit hij het verdient. Hij zo niet ontzien, die laatste dag met dochterlief, hij leerde ze nog fietsen, er wiel Draaien kost er ondanks alles van nieten maar zonder vrouw en kind. De kalle waar hij nog mee toeping was te doen. De schepper compassie, passie gemaakt aan, En God zei, kom alweer, ik ga er staan. Kom alweer, ik ga er staan. Kom op, weer de kouderstoon. Kom op, weer de Kom op, weer Het zesde metaal ploegsteert. De strijd om het republikeins presidentkandidaatschap is nog steeds niet beslist. Vannacht gaat een deel van Amerika weer naar de stembus... om te kiezen tussen Gingrich, Paul, St. Thorm of Romney. Dit keer is dat in Alabama, Hawaii en Mississippi. Deze drie staten kunnen wel eens het laatste zetje zijn... die je uh, Romney nodig heeft. We gaan erover praten met Bertine Moenhoff, redacteur van verkiezingsblog War Room de Jaap. Goeienacht. Goeienacht. Vorige week hadden we veel aandacht in dit programma voor Super Tuesday... Uh, is vandaag weer zo'n belangrijke dag? Nou, er gaat niet uh, wezenlijk veel veranderen aan de reis. Het, het ligt eigenlijk al, al een beetje vast dat Mitt Romney gewoon op koers is... om uh, uiteindelijk uh, de, de meeste stemmen en de meeste delegates uh, binnen te halen. Maar waarom het vandaag wel een belangrijke verkiezing is om, om in de gaten te houden... is dat dit nou twee staten zijn in het diepe zuiden van de VS... waar ze zeer conservatief zijn... Dit zijn dus staten um, waar in ieder geval Newt Gingrich het goed zou moeten doen, omdat hij uit het zuiden komt. En uh, het is voor hem een beetje de laatste kans om zichzelf te bewijzen. En anders is het echt uh, einde verhaal voor hem, ook al, ook al wil hij dat zelf niet toegeven. En Rick Santorum, die komt al wel uit het uh, noordoosten, uit Pennsylvania. Maar ja, die, um, die heeft toch ook een campagne met een, met een heel conservatief profiel, dus die moet het eigenlijk ook goed doen. En het is voor hem ook een kansje om weer een beetje momentum te pakken. Ja, in ja, die twee zuidelijke staten zijn dan Alabama en Mississippi. Maar de allerzuidelijkste staat, Hawaii... Um, ah, nou ja. Ik denk niet dat daar een grote republikeinse achterban is, toch? Die zullen wel redelijk pro-Obama zijn ook, zijn Ja, Hawaii is echt, een, uh, is echt een democratische staat. Er zijn van, vanavond ook maar twintig... Uh, 20 delegates ook te vergeven. Het, het speelt niet zo'n rol. Maar het is een, een staat waar, waarvan verwacht wordt voor, dit, voor de GOP-race dat, ah, dat Mitt Romney die wel gewoon in zijn zak gaat steken. Mm. Misschien dat, dat Ron Paul daar nog wat van kan afsnoepen, want die doet het, die doet het altijd wel goed. Of mm. tenminste, dat is zijn uh, strategie om het in Kaukenstaten uh, Om daar ook wat uh, af te pakken. Maar uh, waarschijnlijk gaat het ook wel naar Romney. Wat zeggen de exitpolls over Alabama en Mississippi? Er zijn nu wel... Hoeveel procent is inmiddels geteld? Nou, ik zit even te kijken. Um, het gaat heel erg Dus De, de stembussen zijn al meer dan een, dan een uur dicht, maar um, de, je kan er nog steeds niks van zeggen. Zeg, de drie uh, koplopers gaan nog gelijk op. Rick Santorum, New Gingrich en met Romney in, in beide staten. In Mississippi is nu 15 procent geteld. En... Um, nou, Rick Santorum staat daar toch op uh, 33,5% uh, van de stemmen. Gevolgd door Newt Gingrich 30% en Mitt Romney ook rond de 30%. Maar is, is eigenlijk in zo'n aards-conservatieve staat het feit dat uh, Mitt Romney zo goed meedoet, eigenlijk niet een overwinning voor hem? Nou, dat, zo zou je dat inderdaad uh, wel kunnen zien. Want aards-conservatief, dan zeggen we eigenlijk. Uh, Obama is een moslim, zo conservatief. <laughs> ja, er zijn inderdaad mensen die, die dat zeggen. Alleen, uh, nou, er zijn natuurlijk mensen die dat zeggen, maar. Waar, wat wat de republikeinen ook in die aardse conservatieve staten ook bedenken is wie is de beste man om Barack Obama te verslaan en um, uit exit polls blijkt ook wel dat dat een belangrijke vraag is en dat de meeste uh, mensen uh, die republikeinen in Mississippi en Alabama voor het grootste gedeelte dan wel naar Mitt Romney trekken. Van, en hem aanwijzen als de beste kandidaat om Barack Obama te, uh, te verstaan. Ook al is hij misschien niet, niet de meest conservatieve kandidaat. Oké, okay, niet zo'n grote dag dus als uh, Super Tuesday. Maar wel ontzettend belangrijk. Want misschien wel de laatste kans voor Gingrich. Of uh, juist uh, de belangrijkste dag voor Mitt Romney. Dankjewel Bertine Moenaf, redacteur van de verkiezingsblog WAR-ROOM van de Jaap. Het is diep in de nacht, tien minuten voor half drie. En dat betekent dat we eigenlijk al een televisienacht achter de rug hebben. Een goed moment om even terug te blikken op alles wat er op radio en op televisie langsgeschoven is. Met Martijn Middel. Martijn. Goeienacht. Goeienacht. In het WNL-programma Avondspits, het begin van de avond, neemt presentator Joost Eertmans een stelling in over Twitter. Twitter trekt volgens hem een riool aan anonieme zeikerts aan die het leuk vinden om op alles en iedereen te schelden. Dat is zijn stelling. De eerste beller. Peter Hendricks, goedenavond. Goedemorgen, Peter met Peter Hendricks. Uh, ja, zeg hem maar. Uh, ik ben het wel met uh, de stelling eens. Ik vraag ook wat eens is. Uh, mm. Meer en deels, al het goede gewoon op een postcodegebied uh, slecht bereik heeft. Kijk aan. Peter, ik kan het eerlijk zijn moeilijk verstaan. Ik probeer terug te bellen, want dan kunnen we beter lijn vangen. Uh, ja, precies. Lastig zo'n slechte lijn. Uh, straks wellicht een inhoudelijke reactie van Peter Hendricks. Nu eerst door naar de volgende spreker dan maar. Danny, Mekic aan de lijn nu. Hij is uh, onze... IT-entrepreneur van deze tijd, kan ik zeggen. Danny, goedenavond. Dat, oh, dat was Danny, die is er even niet bij. Die komt zo, denk ik, terug. Hij was even weg. Oké, okay, een paar minuten later. Dan is het tijd voor de herkansing van de eerste beller. Gaan we even naar Peter Hendricks in Zeist. Goedenavond, Peter Hendricks. Goedenavond. Ik hoop dat ik nu wel een beter, betere verbinding heb. Oh, daar bent u weer. Ja, vertelt u maar. Ja. Uh, ja, ik zie de... Ik zie de Twitter uh, ook wel als nu. Ik heb uh, met Vodafone op mijn te bereiken. Mm. En uh, net uh, stilde de verbinding weg. En ik heb, ik heb tientallen keer geklaagd ge ge naar, naar Vodafone toe. Maar ik zie nog geen verbetering. Dus ze komen nu met een zendmast of zo, wat dan ook. Dus je hebt moeite met te bereiken? Plek, dus ja. ja. En dan nu, tijd om te lachen. Sommige mensen veranderen nooit. Hoe graag ze dat ook zelf zouden willen... Toch is het mogelijk om ineens een ander mens te worden. Ja, want man bij het hond is op bezoek bij Huug Bossen. Huug ontwaakte twee jaar geleden uit de narcose en is sindsdien niet meer dezelfde. Hij lacht meer dan ooit tevoren, maar daar is zijn vrouw niet blij mee. Als je ge gesprek voert en hij lacht alleen maar, dan... Uh, nee, dat uh, gaat me irriteren. <lacht> en <lacht> niet Huug zijn vrouw uh, is de enige die er niet blij mee is. Nee, ook zijn familie die is het zat. Die komt nooit bij. Me. Nee, die zegt ook: als je zo stom loopt lachen, dan, uh, dan zien we me niet meer. <totstuk> het is het ook stom? <totstuk> ja, misschien de liefste jongen van de hele wereld. Ja. Oh. Ik heb wel eens anders meegemaakt. Uh, uh. Volgens uh, Huur is er weinig veranderd, uh, van voor en na zo'n narcose. En ja, is hij nog steeds dezelfde man? Hij, uh, hij heeft wel altijd gelachen, man. de laatste jaren lala, lacht hij meer dan vroeger. Oh. Ja hoor. Gewoon benieuwd hoor, zie je op te. Oh, jok ik? <lacht> <lacht> <lacht> je ja. eigenlijk ook niet van me, maar ja... <lacht> Ach ja, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Tot slot dan, Rob Trip. Je kunt nog zo'n radioheld zijn. Maar als je Ellen Dekwiet als verslaggever, op een dronken boekenbal hebt staan... dan raak je blijkbaar alle autoriteit kwijt. Luister even mee naar Met het Oog op Morgen. Zij, Martina zei, uh, onze dochter. Uh, oh, dochters. Ik was al een klein beetje in de war, maar nu snap ik hem. Sorry. Okay. Maar Ellen? kan Maartje ook een beetje een soort van vriendin, dochter voor jullie worden? Ja, als je dat wil, wel. Natuurlijk. Ik ga Hoe nog ik een ik dat doen. me <laughs> ja, dat, dat is wel een goede vraag. Kijk, het is Ellen, zo precies wat er nu gebeurt, Martina. Er wordt heel erg wild geknuffeld hier. <laughs> Oké, okay, dames. Ze zitten allemaal aan me. Ze zijn aan het <laughs> Ik hoop mijn wang in mijn nek. Momentjes om uh, hier even het uh, over te nemen. Gaan. Goed, wij komen straks terug zin. op het boekenbal. Waar ongetwijfeld nog veel drank zal vloeien. En tot zover het mediaoverzicht. Ja, Bastiaan, zo meteen bellen wij ook nog met het boekenbal. En als het om twaalf uur ongeveer zo beneveld was... dan hou ik mijn hart vast. Ja, dat wordt vier minuten lang een hoogtepunt, <laughs> denk ik. Dat dus ja. zo meteen in nog steeds wakker. Eerst gaan we het hebben over voetbal... Want werd vandaag weer bijvoorbeeld in de Champions League. Ja, uh, twee wedstrijden maar liefst in Duitsland overklaste Bayern München tegenstander FC Basel. Terwijl Olympique Marseille verraste door internationalen uit de miljoenenbal te knikkeren. Onze WNL sportredacteur Robert Smit heeft de verrichtingen in de, op de Europese velden in de gaten gehouden. Goedenacht. Goedenacht. Ja, laten we beginnen met Bayern München tegen FC Basel. Het werd echt een slagpartij, hè? Ja, nee, absoluut. 7-0. Ja, het, uh, dat was uh, vrij, vrij tegen de verwachting in eigenlijk. Uh, de vorige wedstrijd tussen Basel en Bayern werd uh, heel verrassend eigenlijk 1-0 voor Basel. En Basel bleek dit seizoen toch wel een, uh, ja, een, een, een reuze doder eigenlijk. Eerder werd uh, Manchester United eigenlijk al uit de Champions League uh, geknikkerd door, uh, door FC Basel. En uh, Bayern München leek de volgende te worden. Maar dat, werd, dat ging echt compleet anders in, in Duitsland. Uh, de, de trein uh, Bayern München die begon echt te razen. En het werd uiteindelijk gewoon 7-0. En als we het over Bayern München hebben, moeten we natuurlijk ook altijd nog één naam noemen. Arjen Robben, hoe speelde hij? Verrassend goed weer eigenlijk. Hij uh, haalt zijn oude vorm weer, uh, weer volledig. De uh, afgelopen weken werd hij veelal veel bekritiseerd, voornamelijk door Zuid-Duitse kranten. Uh, die kritiek was niet mals. Maar uh, stukje bij beetje begint hij wel weer terug te komen. Vorig weekend was hij ook heel erg belangrijk tegen Hoffenheim. Uh, toen wonnen ze ook met 7-1. En, uh, en ja, vandaag met twee goals en een assist ook, toch ook weer van belang voor het team. Ja, twee doelpunten, maar er was nog één iemand die maakte er net iets meer. Ja, Mario Gomez die uh, wilde het uh, eigenlijk uh, vrij nieuwe record van uh, Lionel Messi uit de boeken schrijven. Lionel Messi die uh, scoorde afgelopen week vijf keer in de Champions League. was nog nooit gebeurd. En uh, Gomez, die uh, was aardig dichtbij, die uh, legde er vier in. En uh, hij, kwam, hij had genoeg kansen voor zijn vijfde nog uh, later in de wedstrijd. Maar hij kreeg ze er net niet in. Kijk, net niet de status nee. van Messi. Dan hebben we natuurlijk ook nog de andere wedstrijd. Dat was de internationale, die al niet zo'n uh, al te best seizoen heeft. En die zijn er nu ook nog eens uit de Champions League geknikkerd... door ja, een onbekende ploeg uit Frankrijk, Marseille. Nou ja, onbekende, on onbekende ploeg. Het is geen hele onbekende ploeg, maar nou ja, laat het zo zeggen, Olympique Marseille... Ja. Dit presteerde dit seizoen eigenlijk ook niet naar behoren. Dat is normaal wel een van de topploegen van Frankrijk. Maar dat uh, bingond ook ergens in de middenmoot nu van, uh, van de Franse competitie. En uh, het was dan toch ook wel een verrassing te noemen dat uh, Olympique Marseille uiteindelijk uh, weliswaar met 2-1 verloor. Maar daarvoor wel genoeg had om door te gaan in de Champions League. Toch bij de laatste acht in ten koste van Inter. En ook aan de hemel van uh, internationale gloort een Nederlandse ster. Dus die Snyder? Ja. Vanavond. Vanavond dus niet. Niet? Nee. Nee, hij speelde waarom? wel, maar hij gloorde niet. Nee, dat maar waarom me. gloorde hij niet? Nou, dat gaat eigenlijk het hele seizoen al bij, uh, bij Wesley Snijder zo een beetje. Uh, Wesley Snijder kennen wij toch wel als, uh, als een spelbepalende speler... Maar dat komt er dit seizoen uh, niet uit. Hij, uh, hij is veel geblesseerd, uh, heeft, uh, heeft veel last uh, ja, van vormverlies, voornamelijk. En ook vandaag uh, moest hij er na 60 minuten uit met een blessure. Laten we het dan positief bekijken. Dan hebben we getergde Wesley Snyder op het WK en weer een Arjen Robbe in vorm, die er dan ook staat op het EK natuurlijk. Laten we het open. Dankjewel, Robert Smit. Het is twee minuten voor half drie. Luister naar nog steeds wakker op Radio 1. Het Nieuwsminuutje. Met Martijn Middel. Bij de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Mississippi... stevend Mitt Romney af op een zege. Dat lijkt uit exit polls van CNN. In de staat Alabama, die goed is voor meer kiesmannen... lijkt zijn rivaal Rick Santorum op weg te zijn naar winst. Uh, vannacht is er ook nog een caucus op Hawaii. Wie daar de winst binnensleept, wordt pas morgen bekend. De voorverkiezingen bepalen uiteindelijk wie het op 6 november gaat opnemen... tegen de zittende democratische president Barack Obama. De Encyclopædia Britannica. In 1768 werd die voor het eerst gedrukt in Schotland, maar de 32-delige encyclopedie houdt er nu dan toch mee op. De Amerikaanse uitgever van het naslagwerk laat vannacht weten dat er geen nieuwe papieren versie meer zal verschijnen. Het bedrijf gaat zich richten op digitale edities van de encyclopedie. De Encyclopædia Britannica beleefde zijn hoogtepunt in 1990 met een oplage van 120.000 exemplaren. En het lijkt inherent aan het format, maar opnieuw heeft een kandidaat van het BNN-programma. De allerslechtste chauffeur van Nederland. een ongeluk veroorzaakt. Op de eerste draaidag van het nieuwe seizoen van het programma. reed een kandidaat tegen een dure oldtimer aan. Tijdens de opnames van het eerste seizoen. raakte presentator Ruben Nicolai al gewond. toen hij door een deelnemer werd aangereden. Dit keer vielen er geen gewonden, maar er was wel veel blikschade. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Martijn. Schrijvend Nederland begeeft zich vanavond in en rondom de stad Schaalburg Amsterdam. Daar wordt namelijk feestelijk de Boekenweek 2012 ingeluid. En voor jongens Kribente is het een spannende tijd. Krijgen ze wel of geen uitnodiging voor het bal? Onze kolonist Sidney Volmer bracht vorig jaar zijn debuutroman... Alles ruikt naar chocola uit. En toen nam een vriendin hem al stiekem mee. En dit jaar was het wachten op een uitnodiging voor hemzelf. Goedenacht Sidney. Hallo. En heb je de uitnodiging gekregen of niet? Ja, natuurlijk. Ik zit nou. nu in een uh, wc op de, in de Schouwburg. <laughs> um, ik hoop dat je me kunt verstaan. Ik heb er waarschijnlijk een ongelofelijke echo mee. Ja, nee, het heeft natuurlijk ook wel iets charmants. Vanaf een wc op het uh, boekenbal, dan kom je waarschijnlijk uh, ook de meeste schrijvers tegen die het allermeest gedronken hebben. Ja, het is hier een komen en gaan van mensen die plassen en plassen en nooit oh, plassen. plassen en, ja, en, en misschien gebeurt er ook nog links en rechts wat anders op de toiletten. Um, maar daar mag ik natuurlijk niks over zeggen, want het er hoort erbij hè, als je hier op het feestje komt. Kijk je, je ogen uit daar? Het zijn uh, vooral de vrouwen die ervoor zorgen dat ik mijn ogen uitkijk. Um, het, het, is, uh, het, het heeft nog wel eens het, uh, het karakter voor, of het idee dat mensen het een saai feestje vinden, maar als je de, de dames hier ziet in de jurken, dan kun je niet anders dan vaststellen dat dit een fantastisch feestje is. Maar het moet toch spannend zijn om daartussen al die grootheden te lopen als uh, net gedebuteerd schrijver. Ja, dat klopt. Uh, links en rechts mag je af en toe aanschuiven aan een borreltafel of uh, op, het, uh, op de dansvloer. En uh, dat doe ik dan ook mijn best. Ik kan niet al te goed dansen, maar voilà, tot nu toe kom ik ermee weg. Ja, maar wie, wie is al tegen het lijf gelopen? Um, Alex Bogers, Kluun, um, Frank Atreur, Sophie van der Stap, Iris Koppen, uh, James Worthy. ja nee, goed, noem ze maar, ze zijn hier allemaal. En, uh, het uh, het gaat fantastisch hier. Ja, ja. ja. En het moet ook gezellig zijn, denk ik. Ja, ik, het, is het enige waar ik me een beetje zorgen maak, is dat ik net iets te weinig geld heb meegenomen. Um, moet je, je zelf betalen? Wat zeg je? Moet je zelf betalen? Nee, je betaalt voor je muntjes hier. Dus, dus je mag wel Aha. gratis mee naar binnen. Ik dacht dat, het, dat, dat er onbeperkt openbaar was daar. Of dat, dat, is, dat is dus een mythe die dan weer niet waar is. Nee, helaas. Okay. helaas. Een, een andere mythe is dat na twaalf uur het decor meegenomen mag worden. Ja. He, heb jij al stukken uh, gesloopt en mee uh, in je tas gestopt? Nee, ik ben tot nu toe gewoon vooral bezig geweest met, uh, uh, met mijn keurig misdragen. Ik kijk even om me heen nu. Ik ben de wc uit. Ja. ja, het is wel een beetje gestript. Ik zie nog wat lampen hangen, ik zie nog een kristallen kandelier hangen en, uh, en een rode loper, maar het is verder uh, vooral kaal hier. Okay. Oh, en ik zie een, een leuke dame in een korte een zwarte jurk uh, die, een, die, die, een stuk, die een stuk van het plafond heeft meegenomen. Maar oh. dat mag hier, dat hoort. En neem je haar toch mee? Nou, nee, dit is zo. Nee, dit is een dame die je niet te snel mee naar huis kan nemen. Nee. <laughs> Oké, okay. nee, ik zou zeggen, volgens mij ga je daar nog heel erg goed voor maken en ga je nog uh, lang niet naar huis. Dankjewel, Sydney Vol. Maar veel plezier dan nog op het boekenbal. Dankjewel, jullie ook succes daar. Ja, want later in deze uitzending nog meer aandacht voor het boekenbal. We bellen bijvoorbeeld met uh, de man die ervoor zorgt dat ook schrijvers die niet naar binnen mogen bij het bal. Toch nog ergens binnenkomen. Het bal der geweigerder. Daar gaan we het ook ja. nog over hebben. Nu gaan we het uh, eigenlijk luisteren naar een reportage. Want elke dinsdag om twee uur staan nieuwsgierige Kamerleden er weer klaar voor. Het vragenuurtje. Parlementariërs roepen, roepen naar aanleiding van berichtgeving in de media. Bewindslieden ter verantwoording. En het voltallige politieke journaal staat dan weer te trappelen om daar verslag van te doen. En wij van WNL kunnen dan natuurlijk niet achterblijven. En dus sturen we wekelijks onze frisse verslaggever Jesper Stoffelen naar Den Haag. Vandaag raakt hij in met D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven... die kamervragen stelde over het onnodig weggooien van voedsel. Ja, dat klopt. We gooien heel erg veel weg op advies van de overheid... wat we eigenlijk helemaal niet weg hoeven gooien. Dat is zonde. Wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? Nou, twee dingen. Je moet onderscheid maken tussen producten waar je echt ziek van kunt worden als je ze te langer bewaart. Zoals vlees of verse vis. En aan de andere kant producten die eigenlijk vrijwel onbeperkt houdbaar zijn. En dat onderscheid is voor consumenten nu helemaal niet duidelijk. Mensen zien een datum op een pak bloem staan en denken als het één dag voor de datum is, kan ik het maar beter weggooien. Terwijl dat volledig overbodig is. Deze kwestie werd voorgelegd aan Henk Blekers, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Aan hen de taak om hier wat mee te doen. Ja, inderdaad. Meneer Bleker, samen met de sector natuurlijk, gaan daarover. En zij moeten dus met elkaar eens gaan bekijken welke producten kunnen we nu voor de consument helder maken. Dat je die prima nog een jaar in de kast kunt laten staan. Zelfs al is de, wat nu de officiële houdbaarheidsdatum overschreden is. Nou, dat voelt een beetje tegen natuurlijk. En daarom lijkt het mij logischer dat ze met elkaar eens gaan kijken welke producten zijn nou eigenlijk zo veilig dat we gerust die houdbaarheidsdatum met tien jaar op kunnen schuiven. En daar ga ik ervan uit dat dat dan veel scheelt in het weggooien. En bleken zelf is er iets nuchterder onder. We schijnen zeggen, van, van, van, van boer tot thuis bij de afvalbak per jaar ongeveer 4 miljard, waarde van 4 miljard aan voedsel te verliezen, te verspillen. En dat is omdat uh, ja, producten over een houdbaarheidsdatum heen zijn, omdat we er gewoon te ja, onzorgvuldig mee omgaan. En voor een deel ook omdat de gedachte bestaat dat sommige houdbaarheidsdata een beetje te streng zijn of te overdreven zijn. En dat producten als het ware nog goed te consumeren zijn ook als je daarna nog ervan eet. Nou dat gaan we met elkaar eens een keer bij de kop pakken. U zegt de gedachte dat bestaat dat er een verkeerde houdbaarheidsdatum zit. Dus het klopt eigenlijk niet? Nou kijk, daar is discussie over. En uh, kijk, die houdbaarheidsdata die worden ingegeven vanuit het oogpunt van veilig voedsel. ...dat je geen bedorven voedsel consumeert. Dat is het principe. Maar er zit natuurlijk altijd een grens. Want wanneer is nou, wanneer is nou die grens uh, bereikt? En voor sommige producten is het misschien zo... ...dat het voedsel nog wel veilig is als je het later consumeert. Alleen ja, ziet het er niet meer zo fris uit. Nou, wij gaan met elkaar kijken of we ten aanzien van die houdbaarheidsdata... ...of we daar wat, uh, wat meer informatie over kunnen geven aan de consument. En of we sommige houdbaarheidsdata misschien ook ietsje kunnen veranderen... ...zodat er minder voedsel wat nog wel goed is... ...nog wel veilig is, niet in de afvalbak verdwijnt. Gaat u zelf wel eens over de grens van de houdbaarheidsdatum? Ja, heel regelmatig. Want ik ruik altijd even en ik pak een klein lepeltje... ...en ik proef even als het om sommige dingen gaat. En voor sommige producten is het ook zo dat die heeft ...die heeft ook iets te maken met van ja, uh, hoe ziet het product eruit? Hè? Dus, dus als het dan nog, nog een paar dagen ouder is... ...dan ziet het, heeft het niet meer die frisse kleur van een paar dagen geleden... ...maar daarom is het nog wel goed te eten. Dus je moet er met elkaar een beetje nuchter uh, mee omgaan. Maar Henk bleken vindt het bedrag uiteindelijk ook te hoog. 4 miljard voedsel in de afvalbak of ergens verloren op een container of in een de, in de container in een vernietiger gestopt. Ja, dat is ook zonde van, van, van het product en van het geld. Ook hier op Brinkman van de PVV. Denk dat er veel geld te besparen valt? Ja, dat denk ik ook. Ik denk inderdaad dat heel veel voedsel onnodig wordt weggegooid. En uh, ja, de mensen moeten natuurlijk zelf ook zo wijs zijn om dat, uh, om dat te weten en daar lering uit te trekken. Ik doe dat in ieder geval wel. Maar ik ben ervan overtuigd dat via een goede informatiecampagne daar best wel heel veel geld bespaard kan worden. De oplossing, die is er al. Volgens Tientje van Veldhoven kunnen we die zo in Frankrijk afkijken. Er zijn allerlei hele slimme verpakkingen inmiddels op de markt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar in Frankrijk hebben ze alle soorten stickers op het vlees. En die laten dan precies zien hoeveel bacteriën erin zitten, Dus of je het nog wel of niet kunt eten. Dat is al een zegel of zo. Dan kun je het als consument zelf zien. Een oplossing. Die gaat er in ieder geval komen, volgens Henk Bleker. Ja, het is vooral ook een zaak van de consumenten, van de supermarkten... van de voedselproducenten, van de, ja, van de, van de handel en distributie. Dus die zal daar vooral ook mee aan de slag moeten. Maar we willen als overheid dat wel een duwtje in de rug geven. Want ja, maatschappelijk gezien is 4 miljard verspilling is wel veel. U hoort een verslag van onze verslaggever Jesper Stoffel. De leden van het Europees Parlement hebben vandaag hard uitgehaald... naar het PVV-meldpunt over, over Oost- en Midden-Europeanen... Het Europarlement vindt dat premier Rutte de website moet vero veroordelen... en er afstand van moet nemen. Het meldpunt zou volgens een meerderheid in het parlement... discriminerend en onnodig kwetsend zijn. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen was vandaag aanwezig bij het debat. Goedenacht mevrouw Cornelissen. Ja, Zijn er de afgelopen week veel reacties gekregen van misschien buitenlandse collega's... die zeiden, waar zijn jullie in Nederland nu weer mee bezig? Ja, zeker nee. Vanaf het moment dat het meldpunt gelanceerd werd... Uh, kregen we die vragen. Ja, wat, wat, wat is er nou gebeurd in Nederland? Maar goed, het was niet de eerste keer dat we dat soort vragen kregen. <tieft> Want die kregen we ook al toen uh, eind vorig jaar... de Nederlandse regering aankondigde... om Roemenen en Bulgaren te weren van de arbeidsmarkt. Uh, die krijgen we over het feit dat Nederland, Roemenië en Bulgarije... blijft uh, blokkeren in uh, Schengen. En uh, nou ja, ga zo maar door. Er zijn behoorlijk wat maatregelen ook van de regering zelf die dit soort reacties oproepen bij collega's. Ja. U heeft daar natuurlijk, of u heeft er gelijk afstand van gedaan. Uh, en u wilt eigenlijk ook dat premier Rutte dat doet, begrijp ik. Ja, absoluut. Maar uh, nou, het is nu inmiddels al een week, twee weken geleden. Zou het niet een beetje mossen na de maaltijd zijn als hij dat nu gaat doen? Want dan heeft hij het duidelijk alleen maar gedaan vanwege de internationale druk. En dat lijkt me niet heel erg sterk overkomen. Nou, het is gewoon belangrijk dat hij als vertegenwoordiger van de regering duidelijk maakt dat dit niet is waar Nederland voor staat. Uh, dat Nederland niet wil uh, dat mensen tweederangs burgers worden. Dat Europa niet bestaat uit de goeden en de, en de slechten. Uh, dus. Uh, uh, ja, nee, ook als hij dat nu doet, uh, is, dat, uh, is het nog steeds heel belangrijk. En ja, ik vind inderdaad dat het niet voldoende is uh, dat hij nu alsnog uh, zegt, uh, ik voordeel dit. Hij zal ook wat maatregelen moeten nemen om discriminatie van midden- en Oost-Europeanen tegen te gaan in Nederland. Uh, want dat neemt ook flink toe. Is het een veelgevoerd debat? Een veelgevoerd debat? Hoe... Nee, ik bedoel, is, is het echt een thema geweest in het, uh, in het Europarlement? Bedoel, of is het vooral vanuit de Nederlandse media nu misschien opgeblazen? Nee, het is echt een flink thema geweest. De woede hier was echt heel erg groot. Ook uh... bij onze collega's, heeft u daar misschien mm. reacties van gekregen? Ja, nee, vooral, vooral natuurlijk bij, uh, bij Midden- en Oost-Trippianen. Dan moet je je maar eens voorstellen dat dat andersom geweest zou zijn. En daarbij moet je ook bedenken dat uh, uh, heel veel van deze mensen... hebben natuurlijk achter het ijzeren gordijn geleefd. Dus het idee van een uh, meldlijn waar burgers gevraagd worden... te klikken over andere burgers, dat heeft nog een hele andere waarde... voor mensen die onder het communisme geleefd hebben... dan voor ons in Nederland. En, dus worden... Ja, de was gigantisch. en worden wij er als Nederland met z'n allen op aangekeken? Of zien ze daar ook wel dat het een plan was van de PVV en vooral van Geert Wilders? Nou ja, Nederland wordt er in zoverre op aangekeken... Dat, uh, uh, ja, dat zolang de regering geen echt afstand neemt hiervan... Maar het is toch gewoon een partijpolitieke uh, uh, punt van de PVV? Het is toch niet dat als de SP iets, iets zegt dat Geert, of, uh, Geert Wilders... Mark Rutte er ook afstand van moet doen? Ja, nee, zo wordt het natuurlijk niet gezien. Bedoel, die gedoogconstructie uh, kun je sowieso niet echt uitleggen in het buitenland. Uh, je bent onderdeel of mede verantwoordelijk in de regering of je bent dat niet. En uh, dat zou Mark Rutte ook moeten begrijpen. Uh, en ja, daarbij uh, is het juist heel belangrijk dat Mark Rutte laat weten, nee, dit is niet het standpunt van de regering. Uh, ik uh, uh, neem daar flink afstand van. Ik verwerp dit. Uh, dit is niet hoe wij er tegenaan kijken. En uh, door dat na te Laten, wordt hij dus over één geschoren met Geert Wilders. En dat vind ik wel logisch. Ja. Het is zeldzaam hè, dat het Europees Parlement zo'n resolutie maakt... over één specifiek land. Um, denkt u dat dit gevolgen gaat hebben als Rutte besluit dit niet te doen? Um, nou ja, ik ben, ik ben benieuwd. Uh, we hebben natuurlijk niet heel veel um, instrumenten om een land aan te pakken. Het is al een behoorlijk zwaar instrument om een resolutie aan te nemen... We gaan daar donderdag over stemmen. Maar omdat we al een overeenstemming hebben met bijna alle partijen... zal het een gigantische meerderheid krijgen. Daar maak ik me geen zorgen over. Ja, hoeveel, hoeveel we hebben het twee keer eerder geprobeerd. Mm -hmm. uh, nou, de de ChristenDemocraten, de Liberalen, de Groenen, de Sociaaldemocraten... en de Socialisten, die gaan allemaal mee. Dus dat is bijna het hele parlement. Goed. Het is zo zeldzame druk. En uh, wie weet gaat meneer Rutte daar zijn, uh, zijn conclusies uit trekken. Dank u wel op mevrouw ik Cornelissen van GroenLinks in Europa. Graag gedaan. Zometeen hoort u bij Nog Steeds Wakker hier op Radio 1... een overzicht van het beste dat onze regionale collega's gemaakt hebben. Maar eerst muziek. Is muziek. Muziek van het zesde metaal. Um, en dit is een titel die in het Vlaams is. Dus ik moet even een, een, een Belg imiteren. Daar is niks, niks lulligs aan. Gezwiegd. Probeer u te verheten. Ik weet nog perfect waar je stond. Ik zocht naar uw lippen, maar hij hield uw mond. Ik had de bissen niet zien hangen, kwam er niet uit heb ik, ik Bleef zitten en ik weet niet hoe lang. Ken je woorden? het zweet, we gingen anderwee nat van de regen kan het nog moeilijk geloven ik drie iets heb gedaan dat het vier zou rapkast doen. Of is het nooit echt aan ik kan er niet tegen Die vragen waarom Tijdens wessen reden Hoe dat het komt Je zweegt omdat je de ding niet kunt benommen Of het verdriet De woorden zijn maar veel te veel je kreeg de niet Je zwiegt omdat je de ding niet kunt benomen Of het verdriet Je zoekt toe dat je het zeer verzocht Maar oplossingen e zijn er simpel niet In de hun sprong je nog binnen Met je lekken hoe je moet tot mijn ondervonden dat saals dat ook overhoud. En de tities nezer maar hoe strak die het me kor? Hassenlijk Jezus en vrezen, maar ik. Spelen dan die kloor? Ik kan er niet tegen. Die vrouw waarom? Dat is vissen naar dus Hoe dat het komt, we zweet omdat je de ding niet kunt benoemen of het verdriet. De woorden zijn maar veel te veel. het krijsen de kelen niet. Je omdat je de ding niet kunt benoemen of het verdriet Gezoekt zoekt hoe dat je het zeer verzocht Maar eplossingen zijn er simpel niet En het voorkomt dat ik nees, Dat ik iemand anders zei, Dat ik in uw brieven niet langer me lezen. Wat je nooit geschreven hebt Om te niets gaan eten Zijn dan het verstaan En toepen vergeten Ous laten gaan Gezweegd omdat je de dingen niet kan benomen Of het verdriet De woorden zijn maar veel te veel het krissen de kelen niet, het zwiegt omdat je het ding niet kunt benommen of het verdriet. Het zoekt toe dat je het zeer verzocht, maar eplossingen zijn zo simpel. Live bij ons in de studio, het zesde metaal uit België-West-Vlaanderen. U hoorde Gezwiegd en volgend uur dan hoort u nog twee nummers van deze artiest. Maar nu eerst de rubriek waarin klein nieuws groot is. Het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. New Kids. U kent het waarschijnlijk wel, die absurde filmpjes... waarin vijf Brabantse jongens alles kapot maken, bier drinken... en alles doen wat God verboden heeft. En nog altijd zijn ze ongekend populair. En als er dan een persconferentie door de jongens wordt gehouden... dan komt alles en iedereen daarop af. Het is nu ongeveer vijf jaar geleden dat uh, ons eerste filmpje op uh, het internet uh, verscheen. En uh, dat wilden wij uh, gaan vieren. En daarom hebben wij besloten om uh, te stoppen met New Kids. Ja, groot en verschrikkelijk nieuws. En de redactie reactie van de aanwezige pers is dan ook heftig. Dus? Ja. Ik kon er komt nog wel een afscheidsfeest. Laten we daar maar even naar luisteren. Euh, naar het geluid van die trailer die ervoor gemaakt is. Wat? Kids, live on stage. Happy Hardcore Fest. Oh? Wanneer is dat dan? October 24 2012. Hey, uh, ik kon net uh, dat wij op een of andere podium moeten staan uh, of zo. Wanneer dan? Uh, wanneer was het dan? October 24 2012. Oktober! Oktober! Is goed? Ja, en het feestje wordt in Gelderland gegeven. Maar waarom niet in het eigen Maaskantje? Wij geven niet graag een feest in ons eigen huis... want dan gaat het huis echt kapot, zeg maar. Ja. Dus Gelderland is echt perfect, voor. Ja, we blijven nog even bij de nieuwkids, want in Brabant zijn ze niet zo blij met de verhuizing naar Gelderland. Um, Brabant treft misschien ook wel een beetje... want dan het laatste grote feest van de nieuwkids. In zijn Gelderland, hoe zit dat dan? Ja, laten we Brabant heel toch. Is toch alleen maar fijn voor alle Brabanders? Hoe ging dat oude gezegd ook alweer? Geef nooit een feest in je eigen huis. Ja, en ook Omroep Brabant maakt zich zorgen. Wat moeten wij als Omroep Brabant zonder de nieuwkids? Want jullie hebben een hoop nieuws verzorgd de laatste tijd. Wat zeg je u tegen? Uh, jullie zijn altijd wel heel goed in het genereren van, van nieuws om nieuwkids, Maar echt alles. Volgens mij was het zelfs al nieuws dat er een persconferentie was, toch? Op Omroep Brabant. Ja, we zijn er altijd heel snel bij natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat het wel goed komt met Omroep ja, Dan hebben we het ook nog niet eens gehad over het bedevaartsoord Maaskantje. Ik, denk, ik, ik, ik hoorde net uh, gehuil toen wij hier uh, naar binnen reden. Toen, uh, toen hoorde ik uh, honden janken. Uh, en de, en de, kerk, uh, de kerkklok sloeg ook, alsof er een begrafenis was. Dus ik denk dat het Maaskantje treurt. Maar ja, aan de andere kant de nieuwkids verdwijnen. Maaskantje blijft voor altijd. Uh, ja, het is iets wat altijd zal blijven, denk ik. Waar mensen op hun knieën gaan om, uh, om uh, naar de nieuwkids te bidden. Ja, en we blijven nog even in Brabant, want naast de New Kids... waren ze daar ook nog een BN'er op het spoor. Meestal zingt hij, maar in Vechel leest hij voor. Wens de jonge dame nog iets te drinken? Lara legde haar mobieltje opzij en hield haar hand boven haar ogen. Ja, nou, Anne, zeg het maar wie was het. Ehm... En... Frans Bauer. Juist, overduidelijk, het stemgeluid van Frans Bauer. Vandaag las hij voor uit boeken die zelf door kinderen geschreven zijn... De 12jarige Nervanka bewijst dat je ook als kind een boek kan schrijven. Het boek gaat over twee zusjes. En die houden van toetjes maken. En op een dag maken ze een toetje voor hun moeder. En dan wordt het toetje zo lekker. En dan zien ze uit de, in een artikel dat ze kunnen winnen met het beste toetje. En uiteindelijk winnen ze. Ja, het boek heet Floep. En Frans Bauer las het voor. We bieden u nu misschien wel de beste vier seconden uit het boek. Doe nog maar zo'n verse ananas cocktail met vruchtjessiroop. Zoals u wilt. En dan nu, in het kader van dingen die ik nog niet wist over Frans Bauer. Hij leest graag voor. Ik vind ook, en Maristie vindt dat ook, dat ik uh, zelf het lezen misschien wel meer beleefd dan de kinderen. Want ik ga er ook helemaal in zitten. Als ik dan thuis ben, ga ik het ook nog uitbeelden. Ja, en Frans zou Fransje niet zijn als hij niet ook een mooie persoonlijke ontboezeming deed? Ik heb wel eens gehuild, hoor. Ja. Welk ja, ik bepast dat. Dat ga ik niet zeggen. Ah. Ik had het heel graag weten. U hoorde fragmenten van Omroep Gelderland en Omroep Brabant. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Heel literair Nederland is nu op het boekenbal of komt daar met een verhoogd alcoholpromilage vandaan. Het bal gaat namelijk minstens zoveel om de borrels als om de boeken. Eerder spraken we al met onze columnist Sidney Volmer, die rondstiefelde in de stad Schouwburg Amsterdam. Laten we nog eens kijken hoe de schrijvers er nu staan te dansen. Ellie de Smit won de opiumverhalenwedstrijd, kreeg twee kaartjes... en is op het boekenbal of is daar inmiddels weg? Goedenacht. Goedenacht. Ja, ben je er nog of niet? Ik uh, ben inmiddels op uh, centraal station van Amsterdam. Drie uur, kwart voor drie weg bij het boekenbal. Is het nu niet veel te vroeg? Nou ja, het, volgens mij eindigt het om drie uur, dus... Uh... <laughs> maar je moest uiteindelijk nog de trein halen of zo, of je, je ja, niet ja, helemaal tot het zeker. eind gebleven? De, ja, zeker. Je, jij mocht als een soort halve buitenstaander uiteindelijk uh, naar het boekenbal, dus jij kunt misschien ook het meest objectief bekijken wat voor feestje het nou is, niet binnen dat schrijversklikje. Hoe is het? Ja, ja, het is sowieso natuurlijk een uitzonderlijke locatie, want je kan uh, de hele stad Schouwburg als het ware bewandelen en uh, overal uh, gewoon rondkijken. Maar ja, voor de rest, uh, wat er net al werd verteld over alcoholpromillage, dat, uh, dat is zeker waar. Ja, want heb je een wodka gedronken met Kluun of een whisky met Nico Dijksoorn? Nou, niet met uh, die betreffende personen, maar je merkt wel dat uh, naarmate de avond vordert, dat er wel wat, uh, ja, wat gedronken is. Ja, en dan hoort het bij de erecode om daar niks over te zeggen, hè? Ja, dat is, uh, dat, dat is het geval. Dat is nu gebeurd al. <laughs> ja. Nee, maar zonder echt uh, namen te noemen dan misschien... Hey, maar um, jij bent als een soort buitenstaander uh, binnengekomen. Is het echt een soort schrijverskliekje... dat je dan ook uh, vervolgens uh, al die uh, mensen je links laten liggen... of, uh, of word je ook uh, omarmd door de rest van de schrijverswereld? Nou ja, kijk, naarmate de avond voordat wordt iedereen wel een stuk opener. Dus uh, in dat opzicht is het wel uh, zeker mogelijk om uh, contact met iedereen te krijgen. Maar ja, het zijn, het zijn niet alleen schrijvers. En ik denk dat het misschien ook wel overschot wordt... hoeveel uh, BN'ers er daadwerkelijk rondlopen. Want het zijn ook gewoon heel veel uitgevers en... Uh, ja, mensen van de pers. Ja, jij hebt dan een verhalenwedstrijd gewonnen. Lijkt me een mooie netwerkborrel tegelijk. Ja, zeker. En ik heb ook echt mijn best gedaan uh, om in contact te komen met uh, uitgevers. En hoeveel telefoonnummers heb je? Ja, ik, uh, daar, daar wil ik me niet over uitlaten, maar ik heb wel een paar kaartjes uh, gekregen. Hoe doe je dat dan? Hoe val je op tussen al die uh, grote namen en grote uitgevers? Nou, het is, het is heel grappig. Je begint gewoon met die mensen te praten... en dan uh, halverwege een gesprek komt er een kaartje tevoorschijn... En uh, ja, ja dan, uh, dan is het wel weer tijd om verder te banjeren. Oh ja, dan, dan ga je ook gewoon meteen er vandoor. Uh... ja, ja. Nou ja dat, dat wordt ook enigszins van je verwacht. Ja. En word je ook nog geacht een beetje te kunnen dansen of maakt dat niet zoveel uit? Nee, dat, uh, dat maakt niks uit gelukkig. Ja. Um, maar dan is natuurlijk de belangrijkste vraag: komt er een, een eerste boek? Want een verhalenwedstrijd kom je met een verhaal binnen, maar nog niet met een echt boek. Ja, ik, uh, ik hoop zeker een, uh, een boek te publiceren. Maar ja, het is, het is uh, ontzettend lastig. Uh, om de, ja, kijk, ik wil wel bij voorkeur een fatsoenlijk boek neerzetten. Dus uh, om zoiets te doen, ja, dat is gewoon heel lastig. Mm -hmm. En uh, of dat uh, op korte termijn gaat lukken, dat is maar de vraag. Ja. En ben je niet bang dat uh, in de benevelde toestand iedereen uh, allemaal kaartjes gegeven heeft... en uh, morgenochtend vooral hoofdpijn heeft en uh, zich jou niet meer herinneren? Ja, dat zullen we zien. Ja. Dat, uh, dat, uh, met een simpel e-mailtje komen we daar wel achter. Kijk, in ieder geval een goede avond gehad, denk ik, daar op het boekenbal. In de wondere, wereld, de wondere schrijverswereld. Ja, zeker, zeker. Een heel nog... bijzondere ervaring. Ga je er nog terugkomen op het moment dat je echt wordt uitgenodigd... omdat je een, uh, gedebuteerd bent met een boek bijvoorbeeld? Uiteraard, uiteraard. Zeker. Nou, uh, laten we hopen dat het een mooie herinnering blijft. En uh, gefeliciteerd met je debuut, De Desmet, winnaar van de opiumverhalenwedstrijd. Ja, heel even lang. Ja, Dan heb je natuurlijk ook nog uh, mensen die net niet op de gastenlijst gekomen zijn uh, van uh, de boekenbal. En daarvoor is uh, iets heel nieuws in het leven geroepen, of tenminste iets in het leven geroepen, uh, namelijk uh, het uh, geweigerde bal. Het bal der geweigerden moet ik dan zeggen. Peter Smit, die is de organisator. Goedenacht. Dag. Het is alweer de achtste editie. Ik zei het is heel nieuws, maar het is alweer de achtste editie. Uh, ja. is, het, uh, is het nog aan de gang of is het inmiddels afgelopen? Ook bij jullie? Uh, dat weet ik niet. Ik ben om twee uur weggegaan. Toen was het nog aan de gang. Maar het punt is natuurlijk... ik regel het literaire deel. En dat liep van uh, half negen tot een uur of elf. Oké, okay, want wat moeten wij ons precies voorstellen... bij het bal der geweigerden? Uh, het bal der geweigerden is een, uh, een avond die voor iedereen toegankelijk is. Dus je bent niet afhankelijk van... Uh, krijg je wel een kaart of niet... van het uh, CPMB En we hadden een, uh, uh, ja probeert mensen enthousiast te maken... voor literatuur. Dat hebben we dan gemeen... met het CPMB. Ja, En dat helpt niet als je dan... een heel extretief clubje gaat lopen zijn. Is dat een beetje de gedachte? Uh, nee. Uh, dat is een gedachte, ja. Dat, uh... Ja, nee, we proberen het zo, uh, uh, zo toegankelijk mogelijk te maken. We hebben bijvoorbeeld vanavond uh, de band Brandjes gehad. Uh, die, uh, en uh, li zeer literaire vertalers. Enkers en Bindervoet. En dan de wat toegankelijker uh, spreker, uh, sprekers, moet ik zeggen. Uh, Emiel Holman en Peter Smit, dat ben ik dan... Uh, en dat was een bij elkaar was dat een hele genoeglijke avond voor iedereen. Ja. ja, en wat voor mensen komen daar dan? Want in het verleden zijn Joep van het Hek bijvoorbeeld geweest, dokter Anders P. Uh, ja, dat, dat is wel uh, uit een tijd dat uh, het Balweg geweigeren nieuws was. hoor. Dat is het nu niet meer. We bestaan al tien jaar ja. en uh, het is achtste Balweg geweigerd. Dus we moeten het nu echt hebben van uh, ja, uh, mensen die willen optreden die het leuk vinden en mensen die het leuk vinden om naar literaire optredens te gaan. Ik vind het altijd een heel raar fenomeen dat uh, voor een uh, cabaretier die met taal bezig is, uh, dat daar uh, 2000 mensen op afkomen die daar 30 euro voor willen betalen en als je dan een schrijver uitnodigt dan komen er 20 man en die willen dan hooguit 2, 3 euro betalen. En dat, dat, uh, dat intrigeert mij en ik probeer daarachter te komen uh, wat het nou is en hoe ik dat kan hm. verhelpen, laat ik het zo zeggen. En zijn er wat conclusies uitgetrokken? Uh, tot nu toe, uh, uh, ik heb het niet kunnen verhelpen, laat ik het zo zeggen. Maar nee, nee. Uh, de, de avonden zelf, uh, die, uh, de ballen der geweigerden worden wel steeds uh, aansprekender. Ja, en dat gaat zelfs zover dat u dit keer ook echt uitgenodigd was voor het echte boekenbal, zeg maar. Uh, ja, ik had zelfs tien uitnodigingen. Nou, dus, kijk. Uh, <laughs> oh ironie. Ik was, nee, ik was er heel blij mee ook. Het is uh, voor mij, we hebben uh, als met het boekenbal een beetje een vijandige relatie gehad. En ja. uh, als je dan uh, ineens krijgt van, uh, het gaat over uh, vriendschap en andere ongemakken en die andere ongemakken. Ja. Daar mogen we best tien kaarten aan besteden. Ah, en dat ben jij dan. Dus dat... Uh... Toch nog nee, liefde? Nee, ik vond het leuk. Nou, ik hoop dat het een mooi bal geweest is. Dank u wel, Peter Smit, ja, van het bal uh, okay. er ja. Aan het eind van het eerste uur van Nog Steeds Wakker... kunnen wij u melden dat uh, Alabama de staat waar de primaries worden ge gehouden... voor de Republikeinse presidentsverkiezingen... zijn gewonnen door Santorum. Die heeft nu de uh, overwinning daar behaald. Mississippi komt later vannacht binnen. En dat hoort u natuurlijk hier bij ons... met nog heel veel meer mooi en nieuws... na het nieuws van de NOS bij ik spreek u graag zo meteen. Nog steeds wakker. BNL, Nieuws in de Nacht.